Door Albegens met het NOS-journaal. De regering maakt de keuze om niet te bezuinigen, maar te investeren in onder meer baanbehoud, goede voorzieningen en een schoner land. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede. Aan het begin daarvan stond hij stil bij de coronacrisis. De koning sprak zijn bewondering en dank uit voor iedereen in de zorg en anderen die al het mogelijke deden om de crisis het hoofd te bieden. Ook prees hij de veerkracht van ondernemers die op allerlei manieren hun bedrijf draaiende hielden. Vanwege het coronavirus sprak de koning in de grote kerk in Den Haag... in plaats van in de kleinere ridderzaal. De GGD Haaglanden is gestopt met het bellen van contacten van mensen met corona. Dat is besloten vanwege te weinig personeel. Inwoners van negen gemeenten moeten zelf mensen informeren... met wie ze nauw contact hebben gehad. De hoogrisicocontacten belt de GGD Haaglanden nog wel zelf... zoals ouderen of mensen die in de zorg werken. Den Haag is de derde regio waar het bron- en contactonderzoek wordt beperkt. In augustus gebeurde dit ook in Amsterdam en Rotterdam. Die GGD's konden het onderzoek na drie weken weer oppakken. Tijdens de lockdown zijn vier op de tien drugsgebruikers... vaker psychedelische drugs als LSD en ketamine gaan gebruiken. Dat meldt het Trimbos Instituut. Veel ecstasy-gebruikers slikten juist minder vaak een pilletje... Ook is ruim de helft van de onderzochte mensen sinds het invoeren van de coronamaatregelen minder vaak alcohol gaan drinken. Dat komt ook doordat half maart het uitgaansleven stil kwam te liggen. In een migrantenkamp op het Griekse eiland Samos zijn twee asielzoekers besmet geraakt met corona. Zo gaan om twee mensen uit Congo en Gambia. Ze zijn in isolatie geplaatst. Het hele kamp met ongeveer 4600 mensen zit tot 29 september in quarantaine. De politie heeft alle ingangen afgesloten. Het weer zonnig en droog, temperatuur 26 graden op de Wadden en 34 in het zuiden van het land. Vannacht koelt het af tot een graad of 15 en dan kan er mist of nevel ontstaan. Morgen overdag wolkenvelden afgewisseld door zon. Door een noordenwind wordt het wat minder warm dan vandaag, 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de N201 richting Zandvoort heb je nog 10 minuten vertraging tussen de N206 en Zandvoort. En tussen Leiden en Hoofddorp rijden nog steeds minder treinen door een kapotte bovenleiding. En worden inmiddels wel bussen ingezet. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort en zomerhits. Oh, Dit is de Zomer van ZFM met nu. Voor Zandvoort en de regio.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 Sta. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan?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 Zaken of werk, of in discipline, in jing of in jang, of in heroïne. In staat is een auto en geld verdienen. Hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer. Hier in Holland sterft de laatste linde.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 ZANG Het tweede uur doen wij met Stef Bos, papa. Met Wim Zonneveld het dorp. Jenny Arian en Frans Halsema. Echt goud van oud. Vluchten kan niet meer. En Rutsche Kot en Paul de Leeuw. Die was jonger van aard. Blijf bij mij. En we gaan verder met Benny Nijman.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 Het is gewoon verleden tijd hmm. Maar waarom fluister, fluister ik jou naam nog Hoor ik steeds je stem Ik zie je levenslot hier staan nog Omdat ik niets vergeten ben Eens jouw genoeg of je bij me bent. Wat is u toen met mij? gaat gewoon zijn gang van leven Maar soms verlang ik toch heel even Verlang ik even naar jou Verloren Ik heb de moed al lang verloren We wisten beide van tevoren dat het niet eeuwig duren zou Maar waarom fluister luister jou na? Hoor ik steeds je stem Ik zie je levensgroot hier staan Omdat ik niets vergeten ben Ruik ik steeds jouw genoeg, of je bij me bent? Wat is er toen met mij gebeurd, toch? Ach, had ik jou maar nooit.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 maar voor je weet is heel die zomer alweer lang voorbij.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 Dat ik nu geen mensen zie ZANG De poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjes, skat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten. Het dier prikt ernstig voor de vissen, de ballen van een haringkar. Stil door de nacht, hij speelt zijn draaier voor een harige gezicht. Slaap gerust, sluimer zacht, een paladijn met zijn soldaten blijft even luisteren naar hem. De laatste dag komt aan gevlogen, de laatste slagen zijn gevallen, een vuurpijls buiten hemel in.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 er is natuurlijk uh, heel veel mooi Nederlands muziek. Een ander mooi werk is uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Er komt een vloedgolf op ons af. aanstaande donderdagavond van uh, 8 tot 10. Dan is het uh, 3 voor 12 NH die met een primeur komt. Muzieknieuws en heel veel Noord-Hollandse tunes. Het wordt gepresenteerd door Jaap Koper, Miranda Huberts Ten Kate en Demi van den Wollenberg.